Even onderzoeken, en dan help me bij het drinken van wat water. Als u het dan blijft, dan even bij me staan. Nacht systeem, waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster. ik ben van binnen. Nacht zuster. doe iets aan van bij. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik doe iets aan de pijen. Ik lig hier te beven en te zweten. Zie in de koets en kippen wel. Zuster, zeg me, maar, blijf ik wel? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtsuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtsuster, brand van binnen. Nachtsuster, doe het aan pijn. wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtsuster, haal ik de morgen? Nachtsuster, Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtsuster, ik brand van binnen. Nacht nachtsuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtsuster, haal ik de morgen? Nacht, Nachtzister, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, Nacht, waar wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, ik Nachtzuster, pijn. Oh, Nachtzister, auw. Oh, Nachtzister, auw. Hey, oh, Nachtzister, oh, auw. Nachtzister, pijn! Nacht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 Please tell us why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 Myself in a strange situation, and I don't.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 Zie There is so much hatred, war and poverty. Oh, oh yeah, yeah. Wake up all the teachers, time.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 Eerst sprak Rutte met de nieuwe ministers Marja van Bijsterveld, die nu nog staatssecretaris is. De nieuwe staatssecretaris van Onderwijs is de VVD Zelstra, die nu nog in de Tweede Kamer zit. CDA-fractie is bij elkaar om een nieuwe voorzitter te kiezen. Zo gaan tussen de Kamerleden van Haarsma Buma en Ormel allebei acht jaar in de Kamer zitten. Het openbaar ministerie vindt dat de mensen die in het proces tegen Geert Wilders een schadevergoeding eisen niet ontvankelijk moeten worden verklaard. Het is niet vast te stellen of ze direct schade hebben geleden door uitspraken van de PVV-leider, zei de officier van justitie voor de rechtbank in Amsterdam. De M wilde eigenlijk helemaal geen proces tegen Wilders beginnen, maar het gerechtshof besloot de politicus toch vervolgd moest worden. In de zorg voor trombosepatiënten patiënten wordt niet genoeg samengewerkt en dat leidt tot onnodige risico's, zeggen de gezondheidsinspectie en het RIVM. Ze vinden dat er zo snel mogelijk afspraken moeten komen over de rol en de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld de huisarts, de trombosedienst en het personeel in instellingen. Die zijn allemaal betrokken bij patiënten die medicatie krijgen om de vorming van stolsels in het bloed te voorkomen. Bescheveningen zijn een tanker met kerosine en een containerschip op elkaar gebotst. Het tanker raakte zwaar beschadigd en lekte kerosine. Een deel daarvan is de zee ingelopen. De rest kon worden overgepompt. Vanwege de gunstige wind drijft de kerosine ook niet naar de kust. Er is niemand gewond geraakt. Het weer flinke periode met zon alleen in het noorden overwegend bewolkt. Het wordt een graad of 14. Morgen is er minder ruimte voor de zon en het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het.